11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De Gelderse politie heeft een man opgepakt voor het ongeluk op de A50 bij Nijmegen... waarbij vannacht drie mensen gewond raakten. Een auto raakte de vangrail in de middenberm... waarna twee wagens daar achter op elkaar botsten. De bestuurder van de voorste auto rende vervolgens weg. Getuigen melden vanochtend dat er een man met bebloed shirt rondliep... in het Gelderse dorp Oosterhout. Toen de man werd aangehouden bleek dat hij had gedronken.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 Het weer veel bewolking met vooral in het westen regen. In het oosten vanmiddag af en toe zon. Maximum temperatuur 20 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWW, verkeersinformatie met 10 files, goed voor bijna 40 kilometer. Veel vertraging in de regio Utrecht, want daar is de A28, uh, Utrecht-Amersfoort... dit hele weekend afgesloten vanwege werkzaamheden. Daardoor is het op de opleidingsroute A27 erg druk. Dan is het uh, richting Almere, uh, langzaam rijden over 15 kilometer... tussen Utrecht en Knoopwit-Emnes. Die file loopt door op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen Laren 1 en Brugge 4 kilometer. Verkeer in de regio Utrecht wordt omgegaan leidt via Arnhem over de A12 en de A50. En door werkzaamheid ook veel vertraging op de A12. Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar staat voorknopend Sint-Anderbos 3 kilometer. Gratis naar de tentoonstelling Meesters uit het Mauritshuis in het gemeentemuseum Den Haag? Vandaag krijgt u bij NRC Handelsblad een bon voor vrij entree.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 VKG keur, merk het verschil. Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie: Margriet Romans. Goedemorgen, zonder Kees Boeman vanmorgen, maar wel met vier gasten aan tafel. Twee ja-zeggers en twee nee-zeggers hebben we hier zitten. Noek Hermans en Roel Kuiper bij de fractievoorzitter in de Eerste Kamer. De een voor de VVD, de ander voor de ChristenUnie. Hartelijk welkom. Dank u wel. Beide, ja. fijn dat u er bent. En ook twee nee-zeggers bij ons. Zij geven geen steun aan het stabiliteitsprogramma... zoals het officieel wordt genoemd. De Partij van de Arbeid, Mariette Hamer... zit voor die partij in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u bij ons bent. En Tini Cox, fractievoorzitter van de SP... in de Eerste Kamer. U noemt het geloof ik het Kattenbakakakkoord. Ik, u mee las, mee het, ik las het. Ik, ik, ik ben natuurlijk veel netter... maar ik vond het wel een mooie uitdrukking. Het is een term van uh, Emiel Roemer. In de Kattenbak, daar verdwijnen, hè? Daar verdwijnen de kranten van gisteren... en misschien ook de akkoorden van gisteren. We zullen dat zien. Duidelijk dat u het met dat akkoord niet eens bent. Goed, fijn dat u er alle vier bent. We gaan uh, praten over de afgelopen week, over het akkoord, over de politieke consequenties natuurlijk, maar we kijken zoals elke week altijd eerst eventjes in de zaterdagkranten. In alle kranten vandaag uh, stukjes over uh, Lintjesdag natuurlijk, dat was het gisteren, over maandag, aanstaande maandag, Koninginnedag. In alle kranten ook stukken over Koningin Beatrix, gaat dapper door, bezoekt ieder weekend haar zoon in het ziekenhuis in Londen. Uh, ja, ze heeft al haar adviseurs deze week ook weer op bezoek gehad. Maar geen Tweede Kamerleden of fractievoorzitters. Want er is van de deze week natuurlijk wel iets heel bijzonders gebeurd. Er is een soort informatie geweest... zonder dat daarvoor de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer geraadpleegd zijn. En daarmee vervult ze eigenlijk voor het eerst haar rol... zoals de Tweede Kamer dat ook wil. Mevrouw... Um, uh, ha, maar ik ben toch wel heel benieuwd hoe u daarnaar kijkt. Want dat is dus voor het eerst ja. minder politieke bemoeienis door de koningin. Ja, dus daar heeft uh, de Kamer eigenlijk in een aantal slagen uh, ook voor gekozen. Had bij de vorige kabinetsformatie uh, al gekund. Gek genoeg was het toen Geert Wilders uh, als een van degenen die dat erg heeft tegengehouden. Die vond juist dat er wel uh, naar de koningin gegaan moest worden. En geen debat in de Tweede Kamer uh, moest zijn. Dat heeft mij eerlijk gezegd toen wel verrast. Maar goed, uh, dingen gaan zoals... Te gaan. Maar deze keer is het inderdaad uh, volgens de nieuwe spelregels van de Tweede Kamer gegaan. En dat gaat prima, dat volgens mij. Volgens mij prima. Het zijn geen ja. helemaal nieuwe spelregels, he? want de Tweede Kamer kon dit natuurlijk altijd nee, al zo zei ik doen. Nee, dames uh, ja, en zeg maar de, de ruimte om het te doen was dus al rondom 2010 uh, vergroot. Is nu nog een keer uh, besproken in de Tweede Kamer de afgelopen periode. Uh, en ja, het was nu dus ook echt wel logisch dat het zo zou gaan. En ja. volgens mij is het goed gegaan. Was het helemaal logisch, meneer Hermans, dat het zo ging? Ja, ik denk het wel, want de tijdsdruk was zodanig groot... En, en ik vind ook uh, echt, ja, mag wel zeggen, ik gebruik het wel vaker het woord historisch... maar dit mag je echt wel historisch noemen. Maar Hij ook historisch nog... op dit vlak, dat ja, voor het eerst de koningin ja. hier niet in is gekend. Uh, ja, ook. We kunnen het eigenlijk al vanaf de motie schoten in 1971... Hè, de Kamer zichzelf heeft die ruimte al gemaakt heeft. De Kamer heeft die ruimte natuurlijk eigenlijk altijd. Maar hier was het uh, heel nadrukkelijk de Kamer, die ook, hè, toen het kabinet dimensionair was. Zei, nou, wij gaan de Kamer ontbinden, we zijn dimensionair. De Kamer heeft gezegd ook van, ja, we moeten toch iets gaan doen nu. Ja, en, heeft het initiatief uh, naar zich toe getrokken. Ja, ja. ja. Kuiper, ja, ik... Uw partij, ChristenUnie, heeft daar een hele belangrijke rol ja, in gespeeld. Zeker. Ook bewust zonder de koningin. Het gedeeld, nee, niet zo? bewust zonder de koningin. Ik vraag me ook af of de situatie van deze week... nog helemaal vergelijkbaar is met een formatie een na verkiezingen. Hè. Dus, en daar zag natuurlijk de verandering op uh, in de Tweede Kamer. En het is ook nog maar te bezien hoe het dan precies zal gaan. Hè? Of dan dat toch niet een rol zal zijn ook voor de koningin. Maar wat deze week betreft, er moest snel gehandeld worden. Dus ik zou zeggen, inderdaad, er was ook alle ruimte voor. De partijen hebben dat kunnen doen en hebben dat ook voortreffelijk gedaan. Ja, maar ik, ook ik ook geloof dat zeg maar de, de rol van de koningin niet zoveel te maken heeft met zeg maar het akkoord. Hè? Ik voel verstond de vraag meer van het feit dat bijvoorbeeld de datum van verkiezingen... dat is eigenlijk iets wat nu tussen kabinet en Kamer is uh, gegaan. Ja. 12 september is daar idee hij uh, hij nou, nee, maar ook het proces waarbij dus zonder uh, de koningin gehandeld is. Tinecox, is dat een terecht proces geweest zo? Want... Lijkt me wel, ligt in de lijn van wat de Tweede Kamer uh, uh, gezegd heeft. Maar natuurlijk de echte... De echte waarheid zien we na 12 september, want dan kwam de koningin Precies. altijd in beeld. Ja. En daarvan is afgesproken ja. dat we dat nu wat minder doen. Ja. We zullen dat zien en ik denk dat de uitslag van 12 september... dat die ook wel weer zal gaan beslissen in hoeverre dat we... Het staatshoofd uh, wel of niet nodig hebben om, uh, ja. om tot, uh, tot uh, coalities te komen. Dus nee, is dat? Goed. Laten we even nog een ander stuk uit de krant nemen. Want um, we kijken vast een beetje vooruit op het voetballen. Het EK-voetbal. Deze zomer zal dat een hele belangrijke rol gaan spelen, ook op radio en televisie. Uh, maar er is van alles aan de hand in Oekraïne. Een van de twee landen waar dat EK voetbal gehouden zal gaan worden. Andere land is Polen. Maar er zijn nu toch wel uh, uh, aanmerkelijke bezwaren gerezen tegen Oekraïne, waar dat EK gehouden zal worden. Vanwege de omgang met politieke gevangenen daar. Uh, ja, politieke tegenstanders worden in de cel gegooid. We zien vandaag ook een foto van de zieke Julia Timoshenko Die ligt daar uh, in de cel in afwachting van haar proces. Wat begreep ik ook alweer uh, verdaagd is. Haar gevangenis ligt heel vlak bij het voetbalstadion. Dat lijkt mij toch een hele lastige. Meneer Cox, u bent geloof ik ook waarnemer in dat gebied. Nou, ik was gisteren uh, in uh, Straatsburg. En ik moest uh, op dat moment de, de vergadering voorzitten... van alle Europese parlementen bijeen. En toen kwam het nieuws door dat er een... Uh, tien bombaanslagen waren geweest in, in, in, in Oost-Oekraïne. En natuurlijk dan betuig je je medeleven aan de, aan de slachtoffers. Maar tegelijkertijd ja, moet je dat land er dan toch ook aan herinneren... dat het lid is van de Raad van Europa... en dat ze zich moet houden aan de mensenrechten... en de, en de, en de rechtsstaat en de democratie. Houden ze en, zich daar ook aan? Nee, als je één ding he? ziet, dan uh, is dat Oekraïne... die bene onlangs nog voorzitter was van de Raad van Europa... en het voorbeeld had moeten geven... er gebeurt niks in de goede zin. Het feit dat de vorige minister-president die in de gevangenis wordt gestopt... En waarschijnlijk dat de, de huidige minister-president door de opvolger weer in de gevangenis wordt gestopt. Dat geeft aan dat het land echt heel erg aan het afglijden is. En hoe lastig is het dan om daar toch zo'n groot sportevenement te organiseren en daar ook aan mee te doen? Ja, dat, dat, dat zijn altijd zaken die waar, je moet altijd oppassen dat je niet meteen alles met elkaar verknoopt, want dan kan je weinig doen. Maar het ziet er erg slecht uit. Het ziet er erg slecht uit met de mensenrechten, het ziet er erg slecht uit met de, met de rechtsstaat. En op zijn minst zouden landen wel een signaal moeten geven van ja, als je dit soort dit feest wil organiseren dan moet je ook zorgen dat het wat feestelijk kan zijn. En zou dat het dus Nederland mensen dat in de signaal moeten geven, wat u betreft? Nou, het, het, voor, het vorige kabinet had mensenrechten nog als, als, als centraal punt. Het vorige kabinet, dat, dat deed daar niet aan. Maar het zou toch goed zijn dat we in ieder geval nu een nieuwe situatie hebben. Nederland zegt dat Oekraïne zich beter moet gaan gedragen. En is dat dan alleen wat u betreft een waarschuwing, of zou dat ook bijvoorbeeld een boycott moeten zijn? Nou, ik, ik geloof nooit sorry, in een boycot, dat is dat is niet goed. Maar ik denk dat er druk uitgevoerd moet worden op de regering van Oekraïne om zich uh, beschadigd te gedragen. Even de andere partijen hier ja. aan tafel, ja, Kuiper, ja, zegt het, al. Uh, ja, ik ben het met, met Tini eens. En uh, kijk, je hebt het natuurlijk ook gehad met de Olympische Spelen in China, en dan kun je natuurlijk zeggen van ja. 2008. Nu komt de schijnwerper erop, en kunnen we dat dan eigenlijk wel doen? Maar je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen van juist omdat zo'n evenement daar is, komt de schijnwerper erop, en komt ook de internationale gemeenschap in beweging. Zou u daarvoor zijn? Zou u zijn voor een waarschuwing of een... Ja, ik, nu de schijnwerper erop staat en, en we een aantal dingen zien... en dat is Oekraïns bekend ook destijds, toen dit werd toegewezen... waren ook wel dit soort discussies. Nou, laat die, die, die maar gevoerd worden, dat vind ik goed. Meneer ja. Hermans, ja. u knikt. U, u, u ja. zou wel voor zo'n waarschuwing of oproep zijn. Ja, ik denk zijn. dat het wel goed is om, uh, wat de koks en, en Kuiper ook zeggen... dat het heel terecht is om daar in ieder geval iets over te zeggen. Je moet ook nog naar een tweede punt kijken. Dat is natuurlijk het punt van de interne situatie in Oekraïne... maar ook het aanzien van de veiligheid. Bomaanslagen is nou niet direct iets waarvan je zegt... dan gaan we een toernooi houden. Ja. Maar tegelijkertijd vind ik ook je erg moet oppassen om niet bij ieder punt wat zich voordoet meteen te roepen we gaan boycotten en dat soort zaken. Nee, maar goed, het hoeft niet meteen een boycott te zijn. Nee, maar... maar bijvoorbeeld, uw partijgenoot Uri Roos, een van Buitenlandse Zaken, zou een waarschuwing kunnen doen. Ja, ik denk dat, ik denk dat als Nederland dat alleen doet, dat daar minzaam naar gekeken wordt. Ik denk dat je daar echt vanuit Europa zou moeten. Europees doen. verband. Maar je ja. hebt de hamer tot slot. Nou, ik ga er vanuit dat de Kamer daar ook snel na het reces over zal, zal spreken. Maar zou, blijven... zou u daar bijvoorbeeld een initiatief in willen nemen? Ja, om ik daarover heb begrepen dat mijn. En uh, onze woordvoerder Tjert van Dekker daar ook al uh, mee bezig is. Maar het, ja, ik sluit me zeer aan bij de anderen. Van een, een waarschuwing lijkt me uh, inderdaad uh, nu wel echt uh, noodzakelijk. En het, is, het mooiste zou natuurlijk zijn als Nederland dat niet geïsoleerd doet. Uh, maar als dat ook met andere landen samen gebeurt. Ja, Maar goed, Nederland zou ook het voortouw kunnen nemen. kunnen we het initiatief zou nemen? Voorbidden? Ja, dat zou ik heel goed vinden. Cox ja. Ja. knikt nog Nou, ik, ik, ik denk dat, dat in verband, zeker van de Raad van Europa... waar de Oekraïne lid van is... Uh, dat daar nu al, uh, al stappen genomen worden. Want uh, er, is, er zijn grote zorgen in heel Europa over de ontwikkeling daar. Maar Nederland mag na, na het, het slechte gedrag zou ik zeggen van de afgelopen twee jaar... mag best weer eens een keer uh, voorop gaan lopen. Om te gaan zeggen, mensenrechten, dat is toch ongeveer het belangrijkste... Wat we, wat we kunnen verdedigen op de wereld. Ook daarin zou u hopen op een draai van Nederland. Dat Nederland, wat er tot nu toe of de afgelopen tijd slecht op heeft gestaan in Europa... dat die nu een draai zou ja, maken naar ja, de betere je, je, je hoort overal toch een soort opluchting. Dat we in ieder geval af zijn van dat hele rare kabinet dat het allemaal hele enge en domme dingen zegt over de rest van de wereld. Uh, nou, dat, uh, dat, we hebben nou toch de nodige veranderingen. We hebben hier twee voorstanders aan tafel zitten. Dit kost niks. Uh, dit, is, uh, dit is immaterieel, maar kan wel uh, mensenlevens en, uh, en, en mensengeluk... Uh, uh dat uh, zou dus nou ik, kunnen. Ik, ook... ik, ik wil toch Hermans heel even de, de ja, kans geven ja. te reageren. Want dat rare kabinet, daar zit uw partij in. Ja, daar komen we straks nog even op leven over te spreken. Is natuurlijk, Hele uh, uur hebben is heel we daarvoor. Maar ik denk dat... dat uh, kijk, we hebben in ieder geval in Europa weer een positie gekregen... waar het gaat over onze economische politiek en onze, onze krachten. Maar en de goed, dan erop. die, die ja, positie en op het dat... gebied van de mensenrechten... de omgang met bijvoorbeeld politieke gevangenen. Ja, nou, kijk, laten we nou oppassen dat we sport niet... We iedere keer met die politiek gaan zitten vermengen. Dat vind ik iets dat, dat gaat heel makkelijk. Dat doet ook allemaal heel erg. Lekker. Maar we hebben gelukkig in Europa weer positie... doordat we heel duidelijk op economisch gebied hebben laten zien... dat datgene wat we gezegd hebben ook zelf allemaal doen. Dat geeft ons in ieder geval op andere terreinen ook wat betere positie. Het heeft een iets groter uh, gewicht ja, aan de zijkant. zo is het. Fijn. Nou, dit waren de kranten. Wat ons betreft gaan we nu even terugkijken op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. In onze parlementaire geschiedenis is het echt ongekend wat hier is gebeurd... Ongekend, historisch, en dat is allemaal nog heel zacht uitgedrukt. In één week tijd is het politieke landschap van Nederland compleet omgeploegd. Ik beëindig namens mijn fractie de steun aan het kabinet met een bloedend hart. Het moet, ik kan niet anders. Anderhalf jaar samen regeren heeft ze niet tot echte vrienden gemaakt. Na zeven weken gezamenlijke opsluiting met VVD en CDA in het katshuis trekt Wilders zich weer terug in zijn eigen fort baas in eigen huis, baas in eigen land. Baas in eigen land, het eigen land, daar gaat het om. Europa kan het schudden als het aan de PVV ligt, en dus moest premier Rutte naar huis ten bos. Gistermiddag heb ik de koningin heeft ontslag aangeboden van alle ministers en staatssecretarissen. En daarmee zijn meteen ook alle remmen los. De oppositie grijpt zijn kans. Nu het minderheidskabinet geen gedoogsteun meer heeft... maakt de oppositie korte metten met de belangrijkste maatregelen... uit de afgelopen regeerperiode. De kavia-politie bestaat niet, de dierenpolitie bestaat wel. En die zullen ze mogelijk vanavond... Ik de Tweede Kamer draait de dierenpolitie de nek om en maakt een eigen begroting. De BTW omhoog, de lonen op nul en de zorguitgaven naar beneden. Er kan op tijd een brief naar Brussel. Wij hoeven in Europa niet voor schut te staan. Wat de gedoogcoalitie niet lukte, lukt de koenders coalitie wel. Feitelijk proberen we in zeven uur te doen wat in zeven weken niet lukte. Hey, wie horen we daar? Diederik Samsom van de P van PvdA. En hij is nou juist de man die bij die nieuwe coalitie niet aan tafel zat. Hij was niet gevraagd, zegt hij zelf. Ik ben niet uitgenodigd. De Partij van de Arbeid zorgt dat ze uitgenodigd wordt of loopt gewoon die kamer binnen. Oud pvda van de A-partijvoorzitter Felix Rottenberg was dat en binnen en buiten de P van de A is hij niet de enige met kritiek. Toch is dit echt niet sterk meneer Samson. Alle kans gehad. Kans niet gegrepen, maar u had het moeten doen. Job Cohen was nog rekbaar en redelijk. Diederik Samson werd verkozen omdat hij van de harde aanpak is. Houdt hij zijn poot stijf is het weer niet goed... en hij is nog niet eens definitief de lijsttrekker. Als ik het niet word, was ik gewoon een tussenpauze. Over tussenpauze gesproken, met de verkiezingen in zicht... moeten ze nu ook bij het CDA een leider kiezen. Ik voel mij niet de eerste aangewezen om mij daarvoor te melden. Ah, onvoorstelbaar. Het, is, het loopt helemaal de spuigaten uit met die bescheidenheid. Henk, altijd bescheiden bleeker, ook een oud-partijvoorzitter. En ook zijn partij is door schade en schande wijs geworden. En wij hebben ook niet zo'n goede ervaring, moet ik eerlijk zeggen. Met het aanwijzen van een lijsttrekker in één dag. <tog een <tog een dag. Zelfs niet als dat de zittende premier is. Seybrand van Haarsma Buma. We hopen dat zijn naam op een verkiezingsaffiche past... maar daar verzint het CDA nog wel wat op. Vanuit dit totaal veranderd politieke landschap... maken wij ons vanaf nu op voor de campagne. Olympische Spelen, politiek en voetbal. Met bondscoaches op alle terreinen. Het wordt een fantastische zomer. FC Kunduz is vooral FC Knudden. Tros, Radio 1. En daarmee is het 18 minuten over 11 geworden. U luistert naar Trostkamerbreed. Tot 12 uur praten we met P van PvdA Tweede Kamerlid Mariette Hamer. En met drie fractievoorzitters uit de Eerste Kamer. Loek Hermans van de VVD, Tini Cox van de SP en Roel Kuiper van de ChristenUnie. Ja, we gaan het natuurlijk eh, om te beginnen even hebben over eh, de val van het kabinet. toch? Meneer Hermans, eh, hoe jammer vindt u het dat dat Catshuisakkoord niet is doorgegaan? Het is natuurlijk heel jammer. Als je, als je goed kijkt naar dit akkoord wat er nu op tafel ligt. Nee, dat, eerst even dat Katshuisakkoord. Ja, nee, Hoe jammer vindt u dat? Dat is jammer. Maar als je kijkt naar het akkoord, <laughs> ja, ik wil ja. toch mijn eigen antwoord u geven. U gaat meteen door. Ik wil toch mijn eigen antwoord geven. Want het blijkt namelijk dat een groot deel van het Katshuisakkoord... ook de basis is van dit akkoord wat hier nu op tafel ligt. Er zijn een aantal dingen uitgehaald, een aantal dingen in toegevoegd. Dus dat betekent zeg maar, dat de hoofdlijnen, dus de AOW-discussie, discussie, woningmarkt... de nullijn en de BTW, de kern van het totale akkoord... dat zit er nog steeds in. Het tweede is natuurlijk wel zo dat natuurlijk, ja, een andere politieke samenstelling... levert dus ook andere politieke voorkeuren op... en dus ook andere insteken in het akkoord. Kijk, in dat totale akkoord van de daar waren we eigenlijk gewoon uit... Ja, en, en daar was uh, u ook blij mee. Ja, daar waren wij Want er stonden omdat, belangrijke uh, dingen in voor uw partij die ja, u heel graag wilde. Ja. Die staan nu toch in dat nieuwe Koenboes-akkoord weer niet. Nou, een groot stuk wel. Een heel groot stuk wel. Okay, ja, maar, hier maar, moet je we even reaniseren. inzoomen op wat er niet in staat. Ja. En wat toch voor uw partij heel erg belangrijk was. Wat wij gedaan hebben is, we hebben gezegd... er moet in, in, in Nederland een financieel orde op zaken worden gesteld. Daarom is het kabinet ook begonnen. Dat was ook toen de enige mogelijkheid die we hadden... om daadwerkelijk die 18 miljard boven tafel te halen. En dat blijkt ook wel dat dat heel hard nodig was. Want nu moeten we zelfs nog veel meer extra bezuinigen. Dus het tweede is, het is als je kijkt naar het behalen van die 3 procent... is dus niet omdat Brussel dat per se wilde, maar omdat wij dat zelf nodig hebben... hebben we uiteindelijk ook zelfs naar begrotingsevenwicht toe moeten. Dus we moeten flink ingrijpen. In dat akkoord, Katshuisakkoord, wat het dan net niet is geworden... stond die 3 procent, ook zelfs iets minder, 2,8, stond daar ook gewoon in. Maar Met toch? andere woorden, dat financiële degelijke beleid, wat we moeten hebben... Hebben, dat stond er gewoon helemaal in. Ja, maar ja. goed, als u zegt van ik was blij met het Katshuisakkoord, ik ben ook weer blij met het akkoord wat er nu ligt, dan lijkt het dus bijna lood om oud ijzer. Dat is het niet zo, want ik zei al, de grootste kern van het Katshuisakkoord zit ook in dit akkoord. Dat betekent dus dat een aantal van die hoofdlijnen om te zorgen dat de zaak financieel op orde komt, zit hier gewoon in. Tuurlijk zitten er punten in. Bij zowel het Katshuisakkoord die wij liever niet hadden, als het, bij het akkoord wat er nu ligt, die we liever niet hebben. Maar al politieke partij, al bij nog de grootste, zul je compromissen moeten sluiten, zul je bereid moeten zijn dingen in te leveren. Ja. Ja. we gaan op de Speciale uh, kwesties gaan we uitvoerig door. Maar ik wil toch ook nog even aan u vragen, meneer Hermans... want het is zo'n grote verandering wat er zich deze week heeft uh, afgespeeld. Hoe opgelucht of hoe blij bent u... dat u niet meer met de PVV hoeft samen te werken? Want dat is natuurlijk wel een hele grote verandering. Ja. Het Catshuisakkoord... Heeft, is helemaal opgesteld samen met de PVV en ja. het CDA. Ja. Dit koendersakkoord akkoord is helemaal zonder de PVV Het ja, nou, kon kijk... alleen maar gedaan worden omdat de PVV daar niet aan mee wilde. Werken. Ja, kijk, wat, wat we constateerden in 2010, dat was dat we alleen in deze combinatie financiële orde op zaken konden stellen. Dat, ja, dat is het dat... eerste punt. Ja, maar even dat helder. Dat betekent dus niet, je gaat niet de coalitie aan omdat je allemaal, direct allemaal met elkaar op vakantie wil gaan. Hè. Dus laten we duidelijk zijn, je wilt een politiek beleid. Ja, voor, ik snap het. Hè. Er was een noodzaak, zegt u. Het tweede is, uh, uh, vervolgens hebben we gezien. Dat, uh, dat de PVV anderhalf jaar lang zo wordt gewoon gehouden heeft. Maar op het allerlaatste moment, een heel belangrijk onderdeel... van het uh, akkoord in 2010, het kabinetsakkoord was... als de economie tegenvalt, dan hebben we met elkaar de afspraak... dat we een nadere ontbuiging zullen gaan doen. Ja, maar... Daar is uiteindelijk, wild dus niet meer akkoord te gaan. En hoe blij bent u daar nou mee? Daar ben ik niet blij mee, ik constateer dat. En ik vind dat eigenlijk vast dat voor Nederland heel erg gevaarlijk... wat er daar dreigt te gaan gebeuren. En ik ben heel erg blij dat andere partijen nu hun verantwoordelijkheid hebben genomen... om samen met VVD en CDA dat akkoord te denken op tafel ja, nou, te leggen. Ik, ik vraag het u omdat ik gisteren Ruud Lubbers zag bij Nieuwsuur... en die zei, ik ben eigenlijk wel blij dat het achter de rug ja, is. Ja, maar ik geloof ook niet dat de heer Lubbers altijd een groot voorstander is. Nee, maar van daarom vraag ik aan u of Wij u Wij waren voorstander van, die... van dit kabinet omdat wij zeiden, er moet orde op zaken worden gesteld. En de enige manier wie dat kan, was in deze combinatie. Dat was voor ons het allerbelangrijkste. Ja, nou, kijk, ik denk dat de wending deze week toch wel iets groter is... dan nu door de heer Hermans wordt geschetst. Uh, het was ook dat een aantal partijen hadden zelf hun plannen ook al klaar hadden. We de ChristenUnie. Die waren al gepresenteerd, waren zelfs deze week al doorgerekend. Dus men kon echt komen met alternatieve plannen. En dus is het, het pad naar hervorming is ingeslagen. Hè, wat dus met het Katzijsakkoord nog maar mondjesmaat aan, aan de orde was... Het pad naar hervormingen, waar natuurlijk heel veel partijen, ook de Partij van de Arbeid en anderen om gevraagd hebben, is deze week ingeslagen. En dat is de grote wending. En dus heel veel beleid, wat eigenlijk op weinig draagvlak kon rekenen, is teruggetrokken. He, dus de PGB's. Uh, onderwijs. budget. Ja. Ja. Uh, uh, waar dus gisteren de CDA-bewindsvrouw van zei... dat ze zo opgelucht was dat dat de mensen dan van ja, tafel daarom, is. Uh, daarom vraag raak. ik het natuurlijk ook. Ja, er is, ook, is natuurlijk veel opluchting er... ook bij CDA en VVD. Nou ja, uh, die opluchting heb ik ja, bij meneer Hermans nee, nog nee, niet maar, echt maar nou. je, je, je moet zichzelf spreken, maar ik heb CDA's en VVD'ers gesproken deze week... die ook opgelucht waren. Je ziet het gewoon zichtbaar... Aan de CDA. Wat ook wel weer de vraag stelt van. waarom komt dat nu dan ineens? Ja. He, ja. Waarom heeft men dat niet ja. anderhalf jaar geleden bedacht. dat men in een onmogelijke coalitie terecht was gekomen? Maar, maar je helderheid. ziet het over de hele breedte. Je, ja. 70% de kijkt, van de, de volking steunt dit. Ja, Kijk, als je kijkt naar. naar het, het, het orde op zaken, het financieel orde op zaken, dat was het hoofddoel in 2010. Daar kon alleen deze coalitie. was daartoe bereid om dat te gaan doen. Als nee. je bijvoorbeeld dan moet je maatregelen nemen. Ook deze kan het. Dan moet je maatregelen. ja, nu. Maar de 18e jaar toen was dus niet mogelijk. Toen onder druk wordt alles groeibaar, zeggen ze wel eens. En, en dat de is de situatie. Het tweede punt is, als we praten over grote hervormingen... kijkt u naar de AOW, kijkt u naar de woningmarkt... die punten zaten ook in het mm -hmm. ja, ja Maar goed, dat zijn de financiële uh, ja, consequenties. Ja, dus, en als wilde... wij dan zeggen, zijn we dan blij? Dan zeg ik, nee, we zijn niet blij omdat het altijd slecht is... als een coalitie afspraken niet uiteindelijk na kan komen. Dat vind ik heel slecht, ook voor de politiek voor het aanzien van de politiek. En ik ben heel erg blij dat we nu een meerderheid hebben gevonden... met andere politieke partijen die hun verantwoordelijkheid hebben genomen... om daadwerkelijk nu wel ook met ons samen dat orde op zaken te stellen. Ja, nou, mevrouw Hamer, die sfeer van opluchting... Uh, herkent u die? Nou kijk, de Partij van de Arbeid is natuurlijk ontzettend opgelucht... Uh, dat het kabinet met de PVV uh, niet, uh, niet meer bestaat. Hè. Dus laten we even bij het begin van de week uh, blijven. Vorige week zaterdag. Ik geloof dat we het op dit tijdstip nog net niet wisten. Nog net niet? Nee, nee ik maar vlak dat we daarna wel. En uh, toen is natuurlijk uh, overal uh, de vlag uitgegaan. Ik moet zeggen, ik was zelf uh, vorige week op een bijeenkomst in Den Haag. Die ging over arbeid. Uh, en bij ons ging vooral de vlag uit, omdat we dachten... de naar vermogen uh, is van de baan. Daar had ik die week ervoor 30 uur over vergaderd. Er was niets te veranderen aan die wet. Geen enkele ruimte, 0,0. Ook de ChristenUnie heeft het geprobeerd, samen met de SP heel veel gedaan. 0,0 ruimte bij het kabinet, uh, bij Paul de Krom niet. Uh, en ik moet zeggen, wat betreft de wet werken naar vermogen, zijn we een week later nog geen stap verder. Want dat is uh, helaas uh, niet opgenomen in het nieuwe uh, in akkoord. akkoord. Maar de, het ging eigenlijk even naar aanleiding van de opluchting, niet van ons, maar van, uh, van de CDA's en de VVD'ers. En ik moet zeggen, ja. Ik heb wel gisteren ook gekeken naar de staatssecretaris over de PGB. Ik vond wel een beetje krokodillentranen. Staatssecretaris kamer... van Veldhuizen van Vanten ja, ja, ja, ja. ja, krokodillentranen. Want we hebben in de Kamer echt gebid en gesmeekt vanuit de hele oppositie... Um, uh, om dit niet te doen. Ja. Uh, zij had de kans om het niet te doen. Ja. Uh, budgetair waren allerlei alternatieven aangeboden. Overigens ook voor het passend onderwijs had nee. al lang gekund. Ja. Alle onrust van het afgelopen jaar op die ja. scholen... was dus niet uh, nodig geweest ja. voor wat de PGB's. Over overigens geld, is de bezuiniging ook lang nog niet helemaal van de baan. Bij het passend onderwijs moeten we dat nog zien. Er gaan allerlei verhalen over rond. Natuurlijk hartstikke goed dat het gebeurd is. Maar ik vind het wel echt krokodillen. Het, ja, het gaat ook eventjes dus om dat gevoel van opluchting. Hè? Maar ook eh, hoe... Ja. hoe... Maar de stelling blijft natuurlijk steeds. Die zegt, Herman zie je nou nu weer... dat er geen ander alternatief destijds was... dan met de PVV. Dat is echt klinklade onzin. Er was maar één reden waarom Paars Plus niet lukte. En dat waren de eisen die de VVD op tafel legde. Waarbij de belangrijkste was... geen hervorming van de woningmarkt. Als dat gelukt was... nou, Ik heb er heel dichtbij gezeten. Dichter dan jullie. En dat was echt het belangrijkste breekpunt. Dus iets anders was best mogelijk. Ja, ik, ik, ik, ik, ik zat, zoals gezegd, in, in Frankrijk, dus ik heb dat op afstand bekeken. Als een van de weinige Nederlanders heb ik niet naar het debat kunnen kijken. Maar ik, ik eh, interpreteer de opgeluchtheid bij het CDA en de VVD heel anders. Kijk, de werkelijkheid is natuurlijk dat Wilders, met al zijn eh, mankementen, heeft gezegd. Ik eh, ga niet tekenen bij het kruisje voor deze bezuinigingen. Die zijn mij te ver gaan. Nou, als Wilders zegt: Die bezuinigingen zijn mij te ver gaan. dan hebben CDA en VVD een groot probleem. Want die hadden dat allemaal bedacht. Die kortingen en zo. dat was, daar kwam niet van Wilders af. Die wilde andere dingen. Die wilde vervelend doen tegen, tegen migranten en dat soort eh, zaken. En als een week later VVD en CDA erin slagen. om andere partijen bij dat kruisje te laten tekenen. En zoals Luc Hermans terecht zegt. De kern van het akkoord is overeind. We hebben GroenLinks gekregen waar ze nog nooit was. Dat was namelijk dat ze terug wilden naar een tekort van 3%. Dat stond niet in de, in de plannen van, van GroenLinks. De bezuinigingen van GroenLinks waren minder vergaand... dan die van de Partij van de Arbeid. 8 miljard tegen 9 miljard. Als je er dan binnen een week in slaagt om die partijen bij datzelfde kruisje te laten tekenen dat Wilders niet deed... ja, dan zou ik zeggen, als ja, ik ook Hermans was, maar, maar Loek, dan zou ik ook zeggen... van, ja, nou, u werd erg opgelucht, feest. dat die is de heel instrui. mooi. En is nou laatste de opmerking, nee, dat klopt, uh, uh, uh, zeg ik in de richting van Roel Kuiper. Er is voor een miljard aan hele slechte bezuinigingen weggestreept. Ja. Maar in ruil daarvoor moet er wel een miljard extra. Dus er komen 13 miljard aan bezuinigingen. Dus je gaat 12 miljard bezuinigen, en dat is het bedrag wat de meeste partijen... Die in de oppositie zaten, tot voor vorige week zaterdag, een onmogelijke opgave. is was een stekel voor de economie. Wees nou eens we we we even even even. We redelijk. Wees nou eens redelijk. We hebben Eén een, een week achter de rug waarin in het begin van de week schreven de kranten van. Ze zijn het over alles oneens in het werk aan. Begonnen met de verkiezingsdatum. Oh. En de opgave was om voor aanstaande maandag ook richting Europa iets te doen wat geloofwaardig is. En als we dat niet hadden gedaan, ja, er waren dus twee strategieën. Of de chaos, ja, dan had het kabinet iets moeten moeten doen richting Brussel. Ja. Grote verdeeldheid. Ja, of niks. Hè. En, en, en een reactie op beurzen eh, internationaal... die ons nog veel verder van huis had gebracht. Er moest gewoon iets worden gedaan. En maar en, het, zelf, maar ik vind, meneer Kuipers, reageert u eens even het op het wat Tini Kok nu, zei. Ja. Nou, maar, het is dus uiteindelijk nog steeds een CDA-VVD-akkoord... Nee. Nee nee, nee, nee, kijk, ja. ik, ik wil zeggen, onder de tijdsdruk van deze week moest er natuurlijk iets worden gedaan. Als je langer tijd hebt om te onderhandelen, dan zul je natuurlijk voor heel veel meer uitwerking zorgen. En, maar wat, nu, wat hier nu ligt, vind ik heel gebalanceerd en ook redelijk. Daarom laat ik het woord redelijk ook nog een ja. keer vallen. Want het, het, laat, het, het toont de noodzaak aan dat we allemaal iets moeten doen. Maar het was te onredelijk iedereen. Het was te onredelijk voor, ja. voor, voor Wilders. En nu is het wel redelijk genoeg voor GroenLinks, D66... 70% deze van de bevolking zegt, en, dit is uh, goed, dit is de weg naar hervorming. En daar waar wij dus ook inderdaad aan lastenverzwaring doen... dan worden de kwetsbaarste die worden ontzien. Overal, okay. dat is consequent in dit akkoord. Het, is is het toch komt niet uit een katshuidsakkoord, ja. maar dat, dat, element, dat soort elementen... dan zouden de Partij ja. van de Arbeid en SP ook blij om moeten zijn. Look het is Herman. toch Look interessant is. om te zien hoe nu Partij van de Arbeid en SP... die gewoon aan de kant blijven staan geen verantwoordelijkheid nemen... proberen <laughs> onze kant uit te leggen alsof er vreselijke dingen allemaal gebeuren. Ja. ja. Het gaat financieel gewoon niet goed. We hebben in grote problemen. Er moet orde op zaken worden ja. gesteld. En ik vind het een zeer te waarderen iets... dat ChristenUnie, D66 en, en GroenLinks die stap hebben durven zetten. Ja, ik zeg dat ja, maar... nadrukkelijk. Het tweede is, dan moet je nu geen krokodillentranen zitten huilen... en zeggen van wat vreselijk. Had er dan gewoon bij komen zitten. Had ja. dan komen praten. Ja. En laat nou niet zeggen dat ze niet uitgenodigd zijn. Want ik weet zelf, direct of dan Vindan jagen dat wel degelijk bij de Partij van de en bij de SP... bij de SP heeft Roemen hem überhaupt niet eens willen ontvangen... of dat wouter eergang daar is geweest. Dus dat betekent dat de bereidheid van die partijen om in deze moeilijke situatie... Nu ontstaan is ontstaan. Bij die moeilijke situatie echt verantwoordelijkheid te nemen. Heb ik respect voor de partijen die hun nek durven uitsteken en zeggen. Ook voor de VVD, want die moet ook zijn nek uitsteken. En ook voor de ChristenUnie, D66, GroenLinks en het CDA. Om dit nu gewoon mogelijk te maken. Mevrouw Hamer, Partij van de Arbeid wilde niet meedoen, wordt gezegd. Nou, kijk, weet je, ik heb eerlijk gezegd helemaal niet zoveel met al dat teruggekijken nee, van nee, wie. Nee, ik. Maar we dus kijken altijd nou, even terug. Ik heb, mag mijn zin afmaken. Zeker. Ja. <laughs> uh, laat ik er ook doen. Uh, met alle terugkijken van wie bij wie. Die aan tafel heeft gezeten en of dat helemaal eerlijk is gegaan of niet. Dat is, daar, nou, maar dat is politiek. Maar laat ik het dan anders vragen. Dit is ook een politiek programma, dus we hebben het over politiek. Ja, maar graag... Bent u er blij mee dat de Partij van de Arbeid niet heeft meegepraat? Nou, ik wil. Het, dames, zei ik. Ik vind het niet interessant of we wel of niet hebben meegepraat. Ik vind het uiteindelijk interessant wat de uitkomst is. Maar als u had en meegepraat, de uitkomst, was de uitkomst de, misschien anders zijn. Nee, geweest. dat denk ik niet. Nee, nee? Want dat is wel echt voor mij heel helder geworden in deze week. Er lagen vier uh, dingen uh, op tafel voor de, uh, voor de drie partijen. Dat hebben ze gisteravond overigens ook zeer transparant, zeer te waarderen, vond ik dat. Zeer tra transparant uh, <laughs> verteld. Op maandagavond uh, heeft Slob uh, met. Pecht tot gebeld. Er waren vier dingen: ja. het loslaten van de 3%, de nullijn, het AOW-akkoord en de btw-verhoging. Ja, maar toch, en even als u mij vandaag vraagt. Uh, was dat van tafel te krijgen voor uh, de vijf partijen... dan zeg ik nee, dat lijkt mij niet van tafel te krijgen. Dat hebben ze gisteren ook gezegd. En vervolgens is dan de vraag... was de Partij van de Arbeid op die vier punten mee te krijgen? Nee, want de optelsom, en dat gelezen we dus ook vandaag in de krant... en dat zullen we ook nog zien als de doorrekeningen gaan komen... lijken mij deze streus voor Nederland. Ja, maar toch en dat vind ik een politiek relevante vraag, uh, ja, maar... uiteindelijk. Maar en toch niet even, het want... gekissenbis, want nee. dat nee, over het gaat wie, niet wanneer het wel. Is, de, is maar de Partij geweest. van de Arbeid is de grootste oppositiepartij. Ja. U kunt toch niet zeggen, wij zouden geen invloed hebben gehad... op deze besprekingen? Nou, kijk, er is gesproken natuurlijk met Diederik Samson... en toen heeft hij heel nadrukkelijk aangegeven... dat hij een andere invulling wilde voor die vier punten. Arie Slop was gisteren volstrekt helder. Die vier punten stonden op tafel. Het aw akkoord Want er wordt nu gezegd, de Partij van Arbeid wil geen verantwoordelijkheid nemen. Wij hebben onze nek uitgestoken voor het pensioenakkoord. Iedereen zegt nu, er was geen pensioenakkoord. Was er was het. wel een pensioenakkoord. Dat was maar dat pensioenakkoord... Was bestond uit twee dingen. De verhoging van de AOW-leeftijd en heel veel maatregelen om mensen aan de onderkant te beschermen. Ja. Er viel van de week niet over te praten om al die maatregelen in stand te houden. Denkt u wel We dat zien u ook kiezers nu het dit akkoord. Begrepen? Nou, ik, dat nee. gaan ze voelen. Nou, dat gaan ze voelen, gaan ze voelen in een portemonnee. En de mailstromen bij mij vol van de mensen die bijvoorbeeld een vervroegd pensioen hebben en dus straks voor een deel geen AOW meer hebben. Er gaan nog gigantische problemen ja, wat komen. Is gebeurd, het is één Jaar naar voren getrokken, Roel dat Kijpen is alles. Nee. Ja, het is één nee, jaar nee. naar voren getrokken, allemaal. Nee. He, dus we nee, hebben nu weer de stad 66. Aandacht één aan. dus voor één. dus geld voor voor moet Dus wat is gebeurd? De, in dat AOW-dossier is één jaar naar voren getrokken in plaats van 2020, 2019 en 66. En dus geld gereserveerd. Ook om nog dingen te doen voor de overige nee, Dat Nee, ja. laten ja. we niet al te veel ja, op al nou, de details dat is wel. Want dat, ja, maar de luisteraars kennen de details niet. Nee, maar voor de luisteraars is het wel en dan belangrijk gaat dat wij... We het... gaan oren in en oren uit. Dus de, de, voor de luisteraars lijkt het me belangrijk om te weten dat in het pensioenakkoord, waar ook de vakbeweging de nek voor uit heeft gestoken, was geregeld dat voor mensen met een laag inkomen een uitzondering zou gelden uh, om uh, vervroegd met uh, AOW uh, of, of langer door te werken. Al dat geld is van de week weg bezuinigd. Dat nee, lijkt nu, me een buitengewoon belangrijk punt. Ik, ik wil even naar, naar Tini Cox. Ja. Vindt u het jammer dat, dat uw partij niet aan tafel nee, heeft gezeten dat, en dat, geen invloed heeft ik denk kunnen uitroefenen op dat Mijn, ja, op ja, mijn, mijn, mijn partij liet. heeft meteen gezegd, luister, het rechtse kabinet het is geval het meest rechtse kabinet ooit. Wilders werkt dat er we zijn kruisje bij dit soort uh, draconische bezuinigingen te zetten. Wij uh, laten graag het kruisje nu zetten door de kiezers. Die moet bepalen welke kant dat het op moet. Het is natuurlijk het goede recht van andere partijen om te zeggen dat wat Wilders niet wil doen, dat zij dat voor hun Nemen. En ik geef Roel Kuiper toe. Er zijn een aantal hele slechte bezuinigingen waar mijn partij samen met anderen het afgelopen twee jaar... volop actie tegen heeft gevoerd. Die zijn geschrapt, hoera. He, van, uh, de apostel Paulus zou zeggen, uh, onderzoekt alles en behoudt het goede. Maar 12 miljard maar bezuinigen, dat is gewoon niet goed. Dat is heel slecht. Dus het is heel goed dat de SP duidelijk heeft gemaakt... Dit is... rechtse kabinet verdient geen steun. Het is aan de eigen ellende ten onder gegaan. De kiezer heeft het voor, zei zeggen: 12 september. Dan moeten de mensen een kruisje zetten. En je moet niet tussendoor uh, gaan versch verschieten van kleur. Het mag, maar... In de, in, in de Eerste Kamer hangt de grote schilderij van koning Willem II... die op één dag van autocraat democraat werd... omdat zijn troon en zijn hoofd in gevaar waren. Ja, Ik vind niet dat dat in de politiek moet gebeuren. U trekt die vergelijking ook door. Dus. Maar, maar ja. er staan toch in dit akkoord dingen waar u het ook mee eens Tuurlijk. bent. Daar moet u dan straks tegen gaan ageren. Nee, natuurlijk niet. Nee, de SP is altijd een hele eenvoudige partij. Wat goed is, is goed. En daar stemmen we voor. Wat slecht is, is slecht. En daar stemmen we tegen. Luke ik denk toch dat we even terug moeten naar, naar de kern van de zaak... waar deze week om draaide. Nederland staat er financieel-economisch gezien. En we door alle internationale ontwikkelingen slecht voor. Wij moeten financieel orde op zaken stellen. Dat was de kern van de zaak die we hadden. Dat is niet gelukt met Wilders. Tot onze grote spijt is dat niet gelukt. Los van wat we allemaal daarvan vinden, van die beleidsmaatregelen... maar dat is niet gelukt. Vervolgens komt dat probleem in de Kamer... nemen de partijen verantwoordelijkheid. Ik constateer, de SP, wat Dini Kok zegt, is helemaal terecht. Die hebben altijd gezegd, dat doen wij niet aan mee. De Partij van de Arbeid is zeer consequent geweest... in het inconsequent zijn. Eerst groepen geen 3%, vervolgens groepen wel dit, dan weer niet dit. Iedere keer omdraaien en dan achteraf beginnen te huilen en ja. zeggen hoe vreselijk het allemaal maar het akkoord. Je daar, maar dat is. Keer nou, ja, je, ik, ik vind Hermans, het maar we moeten er even op reageren. Inconsistent. Ik begrijp wel dat uh, Loek Hermans probeert om, om de aandacht af te leiden over de inhoud. Maar dit is gewoon, ik zou het willen typeren als een rechtsgroen uh, akkoord. En dat de VVD daar uh, blij mee is, dat kan ik me voorstellen. Uh, maar voor de Partij van de Arbeid zitten er, er gewoon vier hele grote bezwaren in. Uh, en de Nullijn, en de BTW, en het AOW-akkoord... allemaal bij elkaar maatregelen die de onderkant zeer hard zullen raken. Er wordt nu gezegd een doorbraak op de uh, woningmarkt. Nou, uiteindelijk lezen we vandaag in alle kranten dat dit gaat betekenen... dat met name starters de prijs betalen en huurders. Dus er zit uh, zoveel zin in. En uh, in, in die zin denk ik ook, het worden hele... Mooie, spannende maanden de komende tijd. Ik vind het verder helemaal geen probleem. hoor. Ik gun iedereen dit uh, akkoord. Maar we gaan op de inhoud gaan we nog wel verder de komende ja. tijd. En dan moeten we nog maar zien oh. uh, of het echt uh, zo'n mooi akkoord is. Ik ben ervan overtuigd van niet. Nee, binnen uw, uw partij wordt daar grote... trouwens wel verschillend over gedacht. Want en en dat... Lodewijk Asscher gisteren, wethouder ja. in Amsterdam... die zegt, het komt tegemoet aan wat voor de ja, mensen in Amsterdam Lodewijk goed is. Lodewijk heeft ook gezegd dat hij op een aantal punten grote uh, zorg heeft Tuurlijk, überhaupt... maar hij steunt het. Hij omarmt het akkoord ja, nou, Zo heb ik hem niet verstaan. Maar dat maakt ook niet uit. Het mag. Wij hebben een discussie. Ik ga hierna naar de politieke ledenraad. Ik hoop dat we een heel stevig debat krijgen. Maar het gaat mij niet uh, zozeer nu om uh, wat iedereen vindt... maar om de beoordeling van dit uh, pakket. Uh, we moeten de doorrekening nog krijgen op de koopkracht. Bij Wilders ging het overigens ook mis hè, toen de koopkrachtplaatjes kwamen. En dat dat ook weten ook we nu, kunnen, nu nog. Kunnen, denk ja. uh, uh, niet ik ben ervan overtuigd. Kan het daar ja, nog op ik, misgaan? Ik zou, ik zou iets anders willen zeggen. Wat van de week is gebeurd, is dat een aantal constructieve partijen hè, die, die, die de situatie in Oostel hebben genomen, zijn opgestaan. En waarom constructief? Ik noem dat maar even het constructieve midden. Hè, we spreken veel over het midden dat nu weer hersteld is op een of andere manier. Dit is het constructieve midden. Waarom constructief? Mensen zeggen, wij moeten optreden. Partijen die zeggen, we moeten optreden. Partijen die zeggen, wij hebben hier een algemeen belang te dienen met elkaar... En, en daarom moeten we bepaalde dingen doen. En dat betekent ook iets voor de hele discussie. Ik, ik, zou zo, ik ben ook hier zo blij met wat er gebeurd is... dat we nou hopelijk een fase in de Nederlandse politiek achter ons kunnen laten... waarin beleid werd afgestemd op deelbelangen. Beleid werd afgestemd op uh, rancune. En dat zich iets weer herstelt ja, van een democratie... die. Uh, het algemeen belang zoekt. Niet ik heb gelezen, dit is de nieuwe politiek. Niet, Zou u dat niet een zo democratie noem? die afgestemd is voortdurend op... mijn kiezers, mijn belang... en als ik de meerderheid heb, dan dwing ik de anderen om te doen wat ik wil. Zou u daarmee ook dat, zeggen, dit ja. is de nieuwe politiek? Maar dan stelt u Partij van de Arbeid en SP... Uh, in het kamp van de oude politiek. Nee, oh. ieder is moet voor zichzelf... Moet voor, zijn eigen, is voor zijn eigen kut ver verantwoordelijk. Ik ben blij. dat In ieder geval de stijl waar die, die Wilders heeft geïntroduceerd... is geïsoleerd geraakt... Ook ten opzichte van de VVD. De VVD heeft nu samen met het CDA uh, de wending gemaakt. We gaan. De hypotheekrente-aftrek toch aan de orde stellen. Wilders zal het in de verkiezingscampagne. zou natuurlijk zeggen: bij mij is het veilig. Maar we weten inmiddels: niemand wil meer met Wilders. niemand wil meer met Wilders? Dat, is, heb, is, is, dat is, heb ik niet gehoord. we, we, we, maar we gaan TVD een ander soort discussie voeren. Voor voor de. nee, ik denk wel, dat wel, je helemaal niet. Geen enkele partij moet je uitsluiten. Maar Wilders heeft, denk ik, wel laten zien dat op beslissende momenten. niet de verantwoordelijkheid nemen. Dat vind ik ook zo jammer dat de partij vandaag op beslissende momenten. die verantwoordelijkheid niet heeft genomen. Ieder partij moet zelf kiezen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Even bij de maar samenwerking met ja, de PVV? Is die ik, ja, wat u betreft uitgesloten de, toch, voor de toekomst? Vanuit de naam mag je het ook wel wat breder bekijken... dan alleen maar op één onderwerp. Ja, als je kijkt naar het totale plaatje wat er nu voor ligt... dan zeggen we, we hebben in Nederland een zeer gefragmenteerd politiek bestel. Als je nu al begint met partijen uit sluiten bij voorbaat... is dat niet goed. Maar ik heb wel geconstateerd dat de PVV op het moment dat het moest... niet heeft geleverd, op een heel belangrijk moment... en dat de Partij van de Arbeid zichzelf eigenlijk buiten heeft gesloten. En dat is eerlijk, ook heel erg jammer. Maar eerlijk, eerlijk gezegd hamer. vind ik dit echt oude politiek ten top. Uh, en van, van, van Loek Hermans oh. nu. He, dus de, als het enige verweer is, als je, he, dus de Partij van Arbeid is het om inhoudelijke gronden niet eens met het akkoord. Dat lijkt me nou het maar ze van democratie. Niet eens dat is niet. Dat, gaat, dat, dat is ons daar gaat het niet over. Nee, we het gaat erover dat jullie niet kunnen mevrouw hebben. Haver, mevrouw Haar. Nee, maar het lijkt wel alsof haal de, in in de partijen niet willen praten over de inhoud van het akkoord. Ik wil het graag over de inhoud van het akkoord hebben. Dan kunnen we ook verder. Ik gun uh, de, de, de, de coalitie. Ik, we weten de naam. Naam, geloof ik niet, uh, die er nu is uh, gekomen. Ja. Van harte dat ze dit akkoord hebben, maar waar ik het wil over, over wil hebben, want dan uh, pakken we ook de handschoen van de ChristenUnie op, dat we vanaf nu laten we dan over de inhoud van ja, die maatregelen nou, hebben. En niet de hele Doe tijd, best, uh, ja. want dan kan ik, ik kan <laughs> namelijk ook mee gaan doen aan wie bij wie ze deur is geweest, maar ja, ik vind het eerlijk nee, gezegd nee. niet interessant. Nee. Dus ik steek nu de ja. handschoen dan uit naar ja. u, ja. laten we het over de inhoud ja. hebben. Dat is nieuwe politiek. En dan mag je het eens zijn met het akkoord. Ja. Ja. Maar je mag het op inhoudelijke gronden ja. ook oneens ja, zijn met het akkoord. U hebt van de week te veel het Reactie. onderste uit de kant gewild. U hebt van de week te nou ja, veel... Ja, dat nee, kan want... niet allebei waar zijn. Het jawel, kan niet jawel, waar want... zijn dat we niet mee onderhandelen. Uh, en niet het onderste uit de kant willen. Dat okay. kan niet ja, allebei. Want... Maar laten we even... Ik roep een, een aan u om dit gekissenbis te stoppen. Want ik ja. denk dat de mensen er helemaal niets van snappen. Laten we het over de maatregelen hebben. Als u achter uw pakket staat. Dan durft u toch gewoon de discussie met mij aan. Ja. Of dit een groenrechtspakket is, uh, of dat het een ander pakket okay, is. Dan dan ik, deur, ik, ik, er nu ik heb gezegd, dit is het pakket van het constructieve midden. Hè? Mensen die de Nederlandse politiek dienen. Die nu de kiel ook leggen voor een hervormingsbeleid. Dat we de komende jaren nodig hebben. En het is heus nog niet allemaal uitgewerkt. We moeten erover spreken. En ik, te, ik zei tegen u, van, u wilde het onderste uit de kan. Maar u doet net alsof nu hier iets ligt voor vier jaar. We moesten nu iets voor 2013 gaan doen. We moesten iets doen om binnen die 3% terecht te komen. Maar en dat is alles. That's it. En straks hebben we verkiezingen. En maar hele en gevolg voor de, de mensen no no aan de onderkant. Hiermee komen ja. we nu bij Tini Cox. Hiermee komen we bij Tiny Cox. Want wat de heer Kuiper nu zegt, dat is waarom uw partij het een kattenbakakkoord noemt. Precies, ja. En ik denk politieke helderheid, dat is nodig. Het... Oude kabinet zocht 12-13 miljard aan bezuinigingen. Wilde, weigerde daarvoor te tekenen. Daarvoor hulde. Niet voor de rest van, van, van, van zijn gedoe, maar daarvoor hulde. Althans in de ogen van mijn partij, de SP. Er is nu een nieuwe, drie andere partijen. Die zijn bereid om dat kruisje te zetten dat Wilders dus niet wilde zetten. Daar staat onder 12 miljard tot 13 miljard bezuinigingen. Daarom heeft Hermans gelijk, de VVD gelijk, dit akkoord. De kern daarvan is ons akkoord. Dat is proficiat, daarom is hij ook zo opgetogen natuurlijk. Ja, maar... en hij, hij, hij krijgt toch wat hij wil. Maar... En de SP is een duidelijke partij die zegt... nee, er is iets te kiezen in dit land. Als je dat wil, nou, dan moet je vooral straks je kruisje bij Rutte zetten. Als je erop tegen bent, dan moet je je kruisje bij Rommel zetten. Maar dan even, want dat is waarom ik nu zei... kattenbakakkoord, de heer zegt. Dit akkoord is geldig tot 12 september, tot de verkiezingen. Nou, natuurlijk, dit, dit akkoord, het dat, dat, dat, dat is wel een akkoord... maar het is zo echt, echt een beetje een raar briefje om dat naar Brussel te sturen. Brussel, we zijn eruit, het wordt 3%. We hebben dat weliswaar afgesloten met partijen die dat eigenlijk niet vinden... zoals, uh, zoals GroenLinks, uh, maar we, we, we beloven dat. Maar er komen ook verkiezingen aan, en die verkiezingen kunnen alles weer op zijn kop zetten. En nog een keer, ik vind. Uh, de schrik van dat Brussel ons iets zou aandoen, dat is echt. Dat wordt ons wijs gemaakt. We worden bang gemaakt daarmee. Brussel heeft nog nooit een boete uitgedeeld. Van dit, dit soort kaliber, had het in dit geval ook zeker niet gedaan. Ik was afgelopen week, te midden van allerlei Europese uh, parlementsvertegenwoordigers. Uh, Overal vallen de regeringen, overal blijkt het onmogelijk te zijn... om die draconische bezuinigingen door maar, te voeren. Maar meneer Koks, wij willen toch niet failliet gaan? Maar we gaan helemaal los van Brussel de dreiging te ja, de failliet. Maar Nederland gaat helemaal niet failliet. Nederland is in Europa het land dat uh, de, tot uh, de landenbord met de laagste staatsschuld... en met haar uh, begrotingstekort helemaal geen rare figuur slaat... De, de, de, de, de voorstellen van de SP die zijn op de lange termijn gelijk met die van het kabinet... in de zin dat wij natuurlijk moeten, daarnaast moeten streven dat we geen geld tekort komen. In onze plannen is in, in 2015 is dat begrotingstekort ook grotendeels weggewerkt. Niks aan de hand. Zo is het in heel Europa. Het is hier, en Hermans had daar gelijk in, het is gewoon hier wat, wat de VVD en de CDA willen. Die willen op die 3 procent zitten. Even naar Hermans, valt reuze mee. We gaan helemaal niet failliet. Onzin, bangmakerij. Nee, kijk, wat, wat er aan de hand is, is dat Nederland een grote gevaren liep, dat je ging afgeleiden. Als je je triple A staat, dus he, dat je dus echt gewoon wordt gezien als een heel solide land, dan betaal je minder rente. Die liep al flink op de afgelopen periode. In De week dat de zaak fout ging, liep de rente al op. Ten opzichte van Duitsland betaalden we al 0,8% meer voor de staatsleding dan Duitsland. Dat gaat miljarden kosten. Die moet straks ook weer betaald worden. He? Dus orde op zaken, financieel is de kern. De partijen die nu hier handtekeningen ondergezet hebben, die hebben een handtekening gezet. En ik ga ervan uit dat ze de handtekening dingen ook waarmaken. Namelijk toegaan naar die 3%. Dat is de kern. Daar hebben we maatregelen voor genomen. Die voeren we uit. We krijgen straks verkiezingen. Dan komt het VVD met een verkiezingsprogramma, de SP, PvdA, ChristenUnie. Iedereen komt met zijn nieuwe verkiezingsprogramma. Dat is een nieuwe basis voor de jaren daarna. Dan zeggen we, kunnen we, op basis van wat we nu hebben liggen, de komende periode met elkaar een kabinet vormen, dat zullen we dan moeten zien. Maar we hebben, denk ik, als we met elkaar deze afspraak gemaakt hebben, dan houden we ons aan die afspraak. VVD is gewend zich aan de afspraken te houden. En dat betekent dat we deze ook zullen gaan doorzetten met elkaar. Ja, ja, er is toch een doorbraak nu deze week ontstaan naar een hervormingsbeleid... waar jarenlang om is gevraagd. Hè? Die kiel die is gelegd en die zal ook wel de verkiezingen overleven... want we weten in welke richting we op moeten. In de woningmarkt, in de, de arbeidsmarkt. En, en dat is nu gedaan. En ieder, Mariette Hamerschoek, nee. Opgelegd, nee, nee oh, jette, er wordt nee. namelijk in de woningmarkt uh, bijna niets uh, hervormd. Er wordt alleen iets gedaan aan de aflossingsvrije hypotheek of alleen nog voor nieuwe gevallen. Uh, op de manier waarop dat nu gebeurt... zal dat met name, dat het bleek vandaag geloof ik zelfs in de Telegraaf... dat dat uh, werd uitgelegd, uh, heel veel problemen geven voor starters. Maar in die long run wordt er niets gedaan... aan de uh, hypotheken voor uh, de hele dure huizen. Uh, maatregel die ChristenUnie uh, en Partij van de Arbeid uh, nog genomen hadden... in het vorige kabinet is ook bijvoorbeeld niet... Uh, die door het, door het kabinet uh, met Hermans weer teniet is gedaan... niet teruggetrokken. Het dat betekent gewoon dat de mensen met de kleinste portemonnee... ook op de huizenmarkt blijven betalen... voor de mensen met de grootste portemonnee. Ja. Dus er is hier geen hervorming. De hervorming voor wat betreft de AOW, blijf ik zeggen... ook wij vinden uh, dat de leeftijd omhoog moet... maar wel met grote zorg voor de mensen die uh, dat niet kunnen redden. Die hervorming is niet doorgevoerd. Er is nu een rukzigloos. We gaan met een maandje omhoog. Ja, maar uh, dus ja, er zijn ja, zoveel is, dingen af is, te even dingen even even op deze reageren. hervorming. Ja, ja. Even reageren. Luuk bezijde de wagen. Als je kijkt naar het AOW-akkoord, waarin een paar hele belangrijke elementen zitten, namelijk het koppelen van de, van, de, van de pensioenrechtenleeftijd en de leefverwachting is overgenomen. Waarin zit dat we naar 66 en 67 jaar toe gaan de komende jaren. Wat we zien, dat is dat het kabinet het katshuisakkoord was in 2015 in één keer, 66. Dat wordt nu 2019. We beginnen 2013 en 2014 ja. iedere keer met één maand extra en daarna met twee maanden dus extra. Dus het is wel ja degelijk verzuidse nou, het dus een jaar? Je bent dus, je bent dus een jaar eerder... Ben ervoor, maar je kunt al veel snelle effecten hebben, doordat je een maand iedere keer gaat verlengen. Ja, aan nou ja oude dat mensen. hebben we eerder. De, ik, dat is het voordeel als je wel eens over dit onderwerp hebt onderhandeld, wat we gedaan hebben. Uh, en dit levert, dit model levert ongelooflijk veel bureaucratie op. Omdat je het in die kleine stapjes op doet. Het levert uiteindelijk heel weinig op, omdat het in die eind uh, voor de macrofinanciering maar een jaar uh, eerder begint. Maar het levert voor mensen zoveel problemen wat op. Wat ziet, dus het levert voor mensen. Het levert voor mensen. Zo ongelooflijk veel problemen op. Ik krijg vandaag allemaal brieven van mensen ja. die met de prepensioen zijn, die aan de onderkant zitten, de politieagenten, agenten, lerar. dat is de partij van die... van de status quo. De partij ja, ik kunt, kunt is wel door partij... mij heen. Nee, ja, mevrouw mevrouw mevrouw heen ga, ga ik eventjes de orde. Want mevrouw Hamer, volgens mij heeft u uw punt duidelijk gemaakt. U zegt de onderkant: is er het slachtoffer ja, van de, de Hermans, mensen? Met u zegt met de juist niet. Nee, ik zeg: kijk, op het moment dat blijkt dat deze maatregelen die hier nu legt, Ik denk dat alle partijen die dit pakket ondersteunen, als die zien dat er een aantal knelpunten zijn, zullen we ook met elkaar gezamenlijk kijken of oplosbaar zijn. Natuurlijk is dat zo. Maar het belangrijkste is dat je met elkaar... een heel duidelijk statement hebt afgegeven... dat je de zaak financieel op orde wil hebben. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want alle mooie plannen, alle die ideeën die je hebt... als je uiteindelijk niet kunt financieren... dan loop je hartstikke vast. Ja, goed. Maar je ja, gaat je gaat even met, op een met andere manier financieren. Naar, naar, naar de toekomst kijken. Want straks, 12 september, zijn er verkiezingen. We hebben het hier al over gehad. Dan ligt er weer een totaal nieuw speelveld open. Dan gaan alle partijen weer met hun eigen programma komen. En dan zal weer heel erg duidelijk worden... wat wie wil en ook vooral wie met wie wil. Uh, uh, meneer Cox, als ik, als ik u eventjes aan mag kijken. Het, het akkoord zoals het er nu ligt met deze koenders uh, coalitie Bent u bang dat dat alvast een soort van... Ja, voorsorteren sorteren is op wat er straks als nieuw kabinet zal gaan zitten? Nee, ik denk niet. Ik, ik, ik vind het een beetje een, een noodsprong die gemaakt is. Nog een keer, partijen gaan daar zelf over. Maar ik vind het raar dat oppositiepartijen bereid zijn om te, in binnen twee keer, 24 uur, een kabinet dat, dat te vuur en te zwaar bestreden is, om aan een meerderheid te helpen. Dus eh, na 12 september wordt alles anders, en dat zal er van afhangen hoe de kiezer kiest. Er is iets te kiezen. De koers van, zeker van de VVD, is erg helder. Dit is het. Bezuinigen. 12 miljard, dat is goed voor het vaderland. Nou, dat, dat, dat kan je keuze zijn. De SP stelt er iets anders tegenover. Ja, je moet je huis, huishouden ook in de staat op orde hebben. Maar het is wat raar om je eigen begrotingstekort weg te werken. En een begrotingstekort van uh, werklozen... die nu sneller ontslagen kunnen worden. Ouderen die werkloos zijn en nu eerder in de bijstand komen. Uh, mensen die geen ontslagvergoeding krijgen. Uh, mensen die in de zorg straks uh, meer eigen bijdrage moeten betalen om dat zo af te wenden. Dus je kan straks kiezen tussen liberaal en sociaal... en de partijen van het midden waar Roel Kuiper het over heeft... ja, dat, ik, ik, ik, ik, ik wens ze sterk toe om dat uit te leggen... van als u op ons stemt, dan kan het alle kanten op. Het, construct, u, het constructieve midden. Het constructieve midden, ja. kan ons alle kanten op. Maar is, ook de verkeerde ja. denken. Is het wat u ja. betreft wel al een soort van Heel voorsorteren... Is, op de nieuwe situatie na 12 september, nou, meneer Kuiper? Kijk, ik, ik ben uh, uh, blij dat wij afzijn van een kabinet, een minderheidskabinet, dat uh, beleid voerde dat eigenlijk toch op onvoldoende draagvlak kon rekenen onder de bevolking. Ik ben blij dat er nu een beweging is waar brede steun voor is. Hey, en, kijk wacht even, dit brede, brede steun ook brede steun, 77 ook, in, zetels, hè, hey? ook niet echt nee, een hele grote even naar meerderheid uit, in de Tweede Kamer. Reacties uit de bevolking en en <coughs> ook breed in die zin. Ik geloof dat echt. De, de, de pijn die we die die we waar we doorheen moeten is verdeeld wat nog niet genoemd is bijvoorbeeld Aanpak van de bonussen. Bankenbelasting. Dat is dus van, de van de week te zijn. teruggetrokken. Er dus zit een balans in dit verhaal. nu. Wacht even, want dit is wel een toe. vraag die ja. ik stel. U zegt ja, dat een voorstel in de Kamer om uh, een korting te doen op de bankenbelasting. GroenLinks bijvoorbeeld er heel hard aan meegewerkt. Het is uh, uh, onder druk van uh, de besprekingen en de onderhandelingen. Uh, is dat in de Kamer weer, uh, weer ingetrokken? En ook niet, en, en, en op, ook niet ja. op dezelfde ja. manier uh, ja, teruggekomen. Dus het is echt. Bankenbelasting lees ik hier in het akkoord. Ja, maar er ja. lag meer in de Kamer. U had ja. verder kunnen komen. U had ja. gewoon ja. nee, verder ik, ik, kunnen komen ja. Ja. in de Kamer. Oké, okay, maar dat. Goed, oké. Okay. Nou, ik ga hier niet op in. Um, maar, u wat, u mag er wel op ingaan. Ja, nee, ja, nou, maar, dat nee, is maar zo dan hebben we steeds dus dat gekistebis waar u zelf zegt nee, dat moeten we niet nee, doen. Dan, maar, dan moeten we dat ook niet doen. Op de inhoud. Op de inhoud. Nee, maar er lag een voorstel in de Kamer wat uiteindelijk is ingetrokken. Wat verder ging dan wat hier ligt. individuele ding. Oké, de cijfers hebben we hier nu niet op tafel. Dit kan goed gedragen worden. Dit is een redelijke verdeling van de lasten die we moeten daar. En nu naar de verkiezingen ja, toe... Ja, want de verkiezingen, u, is dit dan voor voorsorteren? Ja. Nou, ik, ik, ik weet dat niet. Ik, ik denk dat inderdaad de kiezers zich maar moeten uitspreken. Ja, ik natuurlijk, maar dat, dat moet dat, altijd. Dat... Maar daarom vraag ik het u als politicus. Zou dit wat u betreft een werkzame coalitie kunnen zijn? Dit is de coalitie die onderzocht is in 2010. Hè, en die je dus toen niet kon. Waarvan ik dacht, doe dat nou. Maar het was toen nog nieuw omdat het een vijfpartijencoalitie coalitie was. Hè? Dat hebben we nog nooit uh, gehad in Nederland. Uh, en iedereen had ook in de pers allemaal analyses van ja, vijf partijen. Kan dat eigenlijk wel? Dat wordt toch instabiel en zo. Nou, het blijkt dus uh, deze week dat je met vijf partijen prima zaken kunt het doen. Het komt in elk geval tot een stabiliteitsprogramma, ja, want zeker. zo heet het dan ja, officieel. Ja. En en verder, naar die naam waren we er net nog <laughs> even. <eventjes suss> ik had ook <sus> mevrouw Hamers zei, dit is natuurlijk gedaan met oog op 2030. Er moest iets worden gedaan. Maar daarna hebben we natuurlijk, hebben we vier jaar hopelijk een kabinet dat zich over veel meer dingen ook moet uitspreken. Nou, ja, dan ik komen hoop, we elkaar ook wel weer tegen, denk ik. ik. Ik hoop eerlijk gezegd dat we elkaar de komende maanden nog tegenkomen, want dit is, zeg maar, ja uiteindelijk een brief aan Brussel. De begroting van 2013 moet nog opgesteld worden. Het is nu een beetje ingewikkeld hè, met de oude en nieuwe kamer. Maar ik heb in het debat uh, gelukkig Jolanda Sap horen zeggen... Hè, dat iets wat wij bijvoorbeeld ontzettend missen... is de kinderopvang, dat daar nog over te praten valt de komende maanden. Ik hoop dat we die wet werken naar vermogen. mag ik echt hopen. Daar was uw partij ook ongelooflijk tegen. Ja. Dat we die nog gaan repareren. En niet pas in september. Uh, maar voor de zomer, daarom ja. zei ik ook net... ik steek mijn hand naar u uit, ja. laten we alsjeblieft... Er er is is en laten we alsjeblieft zorgen dat ook uh, van wat hier, want het is toch Katshuisakkoord plus dit geworden, uh, dat we de, de scherpe kanten van dit uh, akkoord er weten uit te ja, onderhandelen de, de komende is daar tijd, mee, tijd in de maatregelen. Ook wat, als we de uh, uitkomsten kennen. Ja. Uh, na de verkiezingen ja. gaat gebeuren, dat was u toch eigenlijk. Dat, ik denk dat, dat voor de VVD geldt. geen van de partijen in beginsel uitsluiten, maar wel goed kijken welke partijen verantwoordelijkheid durven te nemen op momenten dat het ook echt moet. Maar daarmee zegt u eigenlijk al, niet met de partij van de arbeid, niet met de PVV, Wij niet met de SP. voorlopig helemaal niks oh. over die <laughs> dingen. Wij zeggen gewoon met alle partijen die verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. Nu heeft de PVV laten zien dat ze op een cruciaal moment dat niet heeft gedaan. Ik vind het doodzonde dat de Partij van niet mee onderhandeld heeft over dit totaalakkoord. akkoord. hadden we nog een veel breder akkoord Je kunnen op, hebben. Ja. Maar wat nu op tafel ligt, is denk ik de vraag alle partijen gaan een verkiezingsprogramma maken. We moeten zorgen dat Nederland solide en gezond de toekomst in kan gaan. Dat is het landsbelang wat we hebben met elkaar. En daar moeten we met elkaar overeenkomst over kunnen sluiten. En dat is de weg die de VWD de komende periode zou willen gaan volgen. Tini Koks, ja. u zit in de Eerste Kamer. Net als trouwens de heer Hermans en de heer Kuiper natuurlijk. Gaat dit nou ook grote veranderingen teweeg brengen in de Eerste Kamer? Het zal in ieder geval, wat de uitslag van de verkiezingen ook wordt, in de Eerste Kamer, uh, of we dat nou een belangrijk uh, forum vinden of niet. We, we, we worden wel belangrijk, want in de Eerste Kamer zijn allerlei meerderheden te vinden, maar zijn ook voortdurend allerlei minderheden. Deze nieuwe coalitie die heeft het al zwaar te halen in de, in de, in de Eerste nou, Kamer. Nou heeft daar wel 37 zetels. Ja. Heeft daar toch wel een ja, het dat kan, het het, ja, de ja. Kijk, ja, ik, ik denk dat, dat Gerrit, 39, Gerrit Hondijk van de SGP zich een beetje onheus bejegend voelt. Want in de afgelopen maanden moest hij steeds opgetrommeld worden om het kabinet in de Eerste Kamer aan de meerderheid te helpen. En nu kreeg, werd hij niet eens uitgenodigd, terwijl hij toch de troosten van zal was geweest <laughs> van het, van Politiek het kabinet. Politiek is een hard vak, dat Daarom. blijkt maar. Maar in de Eerste Kamer zal het dus eh, ook na de verkiezingen, want de Eerste Kamer verandert niet van samenstelling, die is tot 2015 gegarandeerd. En dus zal er ook in de Eerste Kamer voortdurend gekeken moeten worden. van wat is wijsheid. Ja. En dat is, vind ik, wel het aardige van de Eerste Kamer. Ook daar uh, zijn we natuurlijk politiek georganiseerd. van we proberen af en toe ook een beetje wijs te zijn. U krijgt het wel rustig de komende tijd. Want nou, er komt geen wetsvoorstel nou, meer naar de nou, Eerste Kamer toe, natuurlijk. Nou, op de 8e mei krijgen we al een wetsvoorstel. van mevrouw Schultz. om de aanbesteding in de, in de grote steden. Om dat vrij te geven in het openbaar vervoer. Maar omdat de PVV zijn hoedje gedraaid heeft. wordt die wet nu afgestemd. Nou, dat gaat gebeuren met een heleboel wetten, denk ik. Die gaan er gewoon verdwijnen in de Eerste Kamer. Maar dat is goed nieuws. Het wordt hartstikke druk. Nee, maar, we gaan de laatste minuten, wordt, meneer Helmand. Het wordt toch heel druk. Want het kabinet heeft gisteren al een paar maatregelen genomen. die snel naar de Kamer toe zullen gaan. waar het gaat met name bijvoorbeeld over de BTW en over de nul Dat betekent dus dat er wel degelijk heel snel door het kabinet nu handeld wordt. op basis van het akkoord wat nu gesloten is. Ja, daar gaat de Eerste Kamer ook nog over praten. Ja, ja, ja. Dus dat wordt nog heel interessant. Want dan krijgen we pas de echte beoordeling. Oordeling, denk ik, en de cijfers van de bevolking. Als de mensen gaan zien uh, wat dit akkoord uh, uh, ja. allemaal... Nou, gaat, u gaat nu eerst naar de ledenraad Ik ga naar de ledenraad, ja. U hoopt dat men het uh, daar met u eens is natuurlijk. Daar ga ik vanuit. Daar gaat u zomaar vanuit. Goed, volgens mij zijn wij uh, aan het eind gekomen van deze uitzending. Ik dank u allen voor uw komst. Mariette Hamer, Loek Hermans, Tini Koks en Roel Kuiper. Wilt u meer informatie over Troskamerbreed? Onze website staat voor u open, troskamerbreed.nl. En daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Redactie van deze uitzending. Roelien Axel, Liesbeth Witteman en Bart Smulders. De techniek was in handen van Geert Kramer. Straks eerst de NOS met het laatste nieuws. Dan Argos, daarna weer de Tros met Inbedrijf. Wij zijn er volgende week weer, dan ook weer met Kees Bomen. Graag tot dan, dag. Samen thuis, samen Tros. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie. Geen raak bij CLV. Het lukt hem niet en het lukt ook zijn broer John niet. Utrecht. -NAC. Met het hoofd en hoort de paal. Vitesse Excelsior. Die dus het schatstelgebied kan aannemen, kan schieten. En dan nog een keer of En VVV, ADO. Oh, mooie goal zeg. Ho, ho, ho. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.